Puppy love Oh, I guess they'll never know How a young heart really feels And why I love her so And they called it puppy love Just because we're we're seventeen, tell them all it. Please tell them it isn't fair to take away my only dream. Please Is the answer Up above How can I Oh, how can I tell them This is not A puppy love please is de answer of a love how can i ever tell them this is not a puppy prachtige een mooie antiek van Paul Anka nummer puppy love, heel vaak gecoverd door andere artiesten. Maar dit is toch wel de meest wonderbaarlijke. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. En nog steeds waanzinnig verkouden Blokhuizen. Ja, dat kun je ook wel horen. Bustem is een beetje kapot. Ja, het is even niet anders. Moeten we het even meer doen. Ook vanavond. Um Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer vertroetelen met heerlijke muziek. En ook een paar interessante onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren. Zo meteen, al over een minuut of zes, zeven. De reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg de mensen aan de... Aan de... Ja, straatkant zal ik maar zeggen. Ja, gekke zin maak ik er nu weer van. Op straat, wanneer heeft u voor het laatst iets spannends meegemaakt? Een uh, hele aardige vraag. En er komen ook geweldige antwoorden op. Dus. En verder een, uh, ja, een kolom van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de man. En nou ja, als hij iets zegt, dan uh, weten we het wel. Hè? Dan wordt het iets totaal anders. En we gaan het hebben over een galaconcert op de SS Rotterdam, wat is daar nu weer te beleven? Nou ja, je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Laatavond. You're on your own, and what you need, a love and understanding. <laughs>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 Okay. Yeah. <laughs>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 De lawaai, wat een geweldig lawaai van Freddie Mercury hier in de late avond. Je hoorde I'm the Great Pretender en Gilbert Beko ervoor met A little love and understanding. Wie zou dat niet willen hebben? Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Er is veel aandacht voor veiligheid in onze samenleving. Veel aan kennelijke onveiligheid wordt dan ook preventief voorkomen. Autogordels, de valhelm, de voorbeelden zijn eigenlijk talrijk. En ze rijken steeds verder. En wanneer heeft u nu voor het laatst iets echt spannends meegemaakt... zodat u zich bijvoorbeeld onveilig voelde? Jeroen van Gent ging de straat op, Volgt u. En ja, hier zijn ze. Uw antwoorden... Ja, wanneer heeft u voor het laatst iets spannends meegemaakt? Behalve dit interview dan. Dat rekenen we niet mee. Nou ja, de laatste wat, tijd. Is, wat is spannend. Kan vooral zijn. Ja, uh, ik doe eigenlijk altijd wel spannende dingen. Moet je dat heel privé betrekken? Als je, nou. da, da, als je naar tv kijkt, de Olympische Spelers zijn spannend. Dan ja. zeg je, daar nou, zit de adeline hoog. Ja, dan zit je te kijken ja. en hoop je op een ja. zilverbrons gaat. Ja, nou ja. dat soort dingen. Ja. Ja. Of bij voetbalwedstrijden oh. kunnen ook spannend ja. zijn. is ja. dus veel op sportgebied, wat ik wel, wel uh, oh. spanning ja. voel. Nou, ik zou het zo, zo niet weten. Nee, is dat. Nou, maar rijpen verlengen. <laughs> ah. Ja? Dat vond ik spannend. Is het gelukt? Of het wel gelukt is. Ja, precies. Ja. Dat het is gelukt, ja. Ah, ik loop al vooruit op, de, op het antwoord. Want voor hetzelfde geld zeggen ze van uh, dit of dat, ja, yeah. moet je... moet je ogen of... Uh, ja. ja, ja, ja. Nou, daar bent u blij mee. Ja, daar ik ben al. ik gewoon blij mee. Ja. Want dan kunt u, dat is stuk zelfstandigheid. Ja, u... daarom kan ik nog uh, mijn gang gaan. Wanneer heeft u voor het laatst iets spannends gedaan? Nou, iets, iets wat we... boven de middelmaat uitstijgt, kan van ja, alles zijn. Ja, kan van alles zijn, nou... Nee, wat dat betreft heb ik een vlak leven. Ik, uh, nee, ik weet zo eten wat je niet spannend te vinden. Ik pijnig mijn hoofd. Nee, ik weet niet. Dat is al een tijd geleden, in de achtbaan dan, denk ik. Nou, precies. <laughs> maar ik dat doe altijd, dat niet hoor, nee, nee, ik doe dat niet. Ik durf het ook niet zo, maar dat is alweer een tijdje geleden. <laughs> Hoe was dat? Dus, uh, ja, spannend. Gillen. <laughs> dat is echt spannend. Ja, gillen, hard gillen. <laughs> Zwaartekracht, weet ik veel. Ja, ik weet niet. Ja. ja, nou ja, het gebeurde gewoon. Dus ik bleef gelukkig gewoon zitten. <laughs> ik ben er niet uitgevallen. Had u dat in uw eentje gedaan? Uh, nee, ik was niet in mijn eentje. Nee, met een aantal de familie, dus... Meege, meegetrokken? Ja, maar ik heb wel ja gezegd. Als ik het niet wil, dan doe ik het niet. Bevallen? Of zou ik het nog een keer doen? Ik zou het nu niet zo snel meer doen, nee. nee. Dat is best wel een dingetje hoor. Ik zou, ik zou het zelf niet doen. Ik, ik zweet nee. in mijn handen. Nee, ja, nee, nou ja, ik vond het nee, ook nee. hartstikke eng, maar het is alweer even geleden. Ik vond het wel leuk om een keer een tandem sprong gedaan te hebben. Dat was wel een beetje spannend, maar ook wel heel bevredigend. Oh, een parachutesprong? Ja, jawel, jawel. Nou, maar dat is toch nogal wat? Uit een vliegtuig? Jawel. Alle mensen. Jawel, ja, ik, ik raad iedereen aan, want dat, ja? uh, dat is wel grensoverschrijdend. Ben je een ander mens als je dat gedaan hebt? Bent u een ander mens, nu? <laughs> uh, nou ja, ik denk dat het wel iets met zich meebrengt. Yeah. Dat het wel, ja, hoe, hoe moet je dat nou zeggen... Je gaat wel voor jezelf uh, de uitdaging en de grens aan. En dat geeft wel een fijn gevoel. Het, het was geen solo en dan zit je aan elkaar vast. Ja, dat wel, is een tenensprong, maar toch? Ja. Is er nogal wat? Jazeker. Hoe he? voelde u zich? <laughs> Heerlijk. <laughs> ik, zou, ik zou het nog een keer doen. Oh, een goede thriller. Dat is ook ja, heel, helemaal goed. niet verkeerd. Ja. ja. U kunt u nog een recent voorbeeld noemen, toevallig. Dat u zegt van, nou die was spannend. Qua thriller? Nee, we kijken zo veel. Die Engelse thrillers kijken we veel. Dus dan zit uh, dan je vaak op het puntje van je stoel natuurlijk. Maar nee, hoor, niet nee, dat specifiek. Wel, nee. Nee, dat nee, maar dat is echt spannend voor u. Ja, nou juist. Een ja. ja. goede film, ja. Leuke ontspanning. Gezonde ja. spanning. Maar, ja, dus gezonde dat spanning is. juist. Ontspannend spanning. Ontspan maar. <laughs> ook Nou ja, ik, ik, vind, u, ik, vind niet zoveel, ik vind niet zoveel dingen echt spannend eigenlijk, behalve, behalve uh, naar de tandarts gaan bijvoorbeeld, kan, ja. wordt er kanaalbehandeling, ja, nee. dat, dat vond ik wel spannend, dat is, maar dat is, beetje, goed, dat is goed afgelopen, dat is goed afgelopen. Ongelukkig, ja. oké. Okay. Ja. Uh, geen, geen problemen meer mee gehad ook? Ja, geen pijn meer. Dus dat, pijn. Is, dat is fijn. Ja. Wordt de kanaalbehandeling is best wel pittig dus, wat dat betreft. Uh, maar goed, spannend. Uh, je bent in goede handen, denk ik dan altijd maar, toch? Ja, dat hoop je dan maar. Ja. Ja, ja, was, was, is het wel een goede tas? Dat ja, is een goede tanners. kan ik iedereen aanraden hoor. No. Wanneer heeft u voor het laatst iets spannends meegemaakt? Iets spannends. Wat ik, met, mee. wat ik op de bodem? Je gestaan. Wat heb je op de bodem gestaan laatst? Het was super diep, maar er komt een beetje echt. Op de bodem van? Van een zwembad. Van een zwembad. Was oh, kijk, ja, dat weet ik ook nog dat als kind spannend. dat ik dat ja. voor het eerst deed, inderdaad. Maar u? U ook op de bodem van het zwembad hoeft te Dat komt niet meer boven. <laughs> Ik zou niet weten, praat. zeg gauw. Iets spannends. Iets spannends? Nee, nee wij zeggen, maken niet veel mee. Nee, wij maken ja, we niet wel. veel mee. Als je nee, met nee, AOW nee, bent nee, en pensioen, maken je niet zoveel meer mee. Echt nee, niet? Nee, echt niet. We maken Ik niet veel dat. mee. Ja? Ik weet Nog dat, wat? Namelijk nou, dat ik enge filmpjes kijk. Laatst had oma een enge filmpje gekeken. Oh enge filmpje. Oh, enge we, we, we, oma, wou oh, de laatste spannend, keer hoor. kijken bij oh. oma, oma de laatste keer. Dat is spannend. Hè? Ja, daar ja. zit wel in. Dat kan me ja. heel eng ja. zijn. Ja, dat is zeker. Iets spannend. Iets, wat, nou, ik, ik liep het laatst in die sneeuw van de week. Dat ik dacht van, oh, ik oh, moet nu onderuit gaan. Dat is al, voor mij vond ik, ik vond het al spannend. Nou ja, dat is dan voor mij ook spannend. Want makkelijk loop ik er niet op natuurlijk. Nee, daarom. Waarom? Nou, spannend ja? vond ik het niet. Ik ben nee, binnengebleven, ja. Maar, ja. maar echt spannende dingen, nee. nee ik kan Ik leuk net tussendoor, denk ik. Ja, net tussen de spannende dingen ja, door. Dat raad ik kan ook. Kan ook. Het is voor mij het mooiste natuurlijk, hè. Ja. Comme un goût de poussière dans tout. et la colère qui nous suit partout, y a des silences qui disent beaucoup plus que tous les mots qu'on avoue. Die niet houden de. Partout, on garde cette blessure en nous comme une éclave aux sûrs debout qui ne change rien, qui change. Een van de latere hits van Frans Gal. Je weet wel, ze won ooit eens een keer een songfestival met Popé du Popé du Song. Zo lang geleden al. En in 1987 had ze deze évidemment. En de Born Ultimatum theme hoorde je ervoor hierbij de late avond. Over een paar minuten na Alan Parsons project met Olden Wise. Een mooie kolom van Midas Dekkers. Het gaat over de man. Maar gaat het daar wel weer over? Je hoort het zo meteen. As far as my eyes can see There are shadows approaching Shadows surround Mannen lijken op niet zo als op vrouwen. Beide behoren dan ook tot dezelfde diersoort. Een buitenaardse bezoeker zou de grootste moeite hebben ze uit elkaar te houden, maar ook op aarde zelfs vergist men zich wel eens in het geslacht van een medemens, met alle pikante verwikkelingen van dien. Most embarrassing. Let daarom goed op de determinatiekenmerken van het geslacht, zeker als dat zich niet door snor of kleding kenbaar maakt. Let bijvoorbeeld op het spreken. Als de ander stottert, is die 5 tegen 1 een, een man. Stotteren komt bij mannen nu eenmaal 5 keer vaker voor dan bij vrouwen. Heeft de ander bovendien een hazenlip, dan is de kans nog veel groter en is hij kleurenblind, dan bent u helemaal zeker van uw zaak. Kleurenblinde stotteraars, dat zijn de echte mannen. In het café zijn mannen en vrouwen ook anders te onderscheiden. Geef ze eenvoudig veel, maar dan wel evenveel, te drinken. Een vrouw zal eerder dronken zijn dan een man, om de eenvoudige reden dat vrouwen minder lichaamsvocht bevatten om er de alcohol mee te verdunnen. Begin echter met determineren op het sportveld. Dat is het gemakkelijkst. Zo gauw ze een bal te pakken hebben, verraden vrouwen zich door de meisjesgooi. In plaats van bovenhands, zoals mannen, gooien ze een onderhands. Van waar dit slappe balletje? Om daarachter te komen maken we eerst een man open. Met een mes. Aan alle kanten puilen al gouden ingewanden eruit. Het is duidelijk: een mannenbuik zit vol, daar kan niets uit. Hooguit een blinde darmpje, maar beslist ook niets bij. Nu openen we een vrouw. Daar zit hetzelfde in: lever, galblaas, dikke darm, dunne darm, de hele reut. En nog iets meer. Ondanks het ruimtegebrek is er in een vrouw ook nog eens een complete draag- en baarmachine ingebouwd. Maar dat gaat zomaar niet. Om ruimte te maken moest het bekken van de vrouw opgerekt en is de opening van voren uitgeboord om haar kinderen door te laten. Als gevolg hiervan zitten de benen niet goed aan de romp vast, waardoor vrouwen onder het lopen met hun heupen draaien en bij het rennen hun voeten zijwaarts uitslaan, wat vooral bij middelbare vrouwen die de tram willen halen een grappig gezicht is. Meestal zijn de heupen door die inwendige verbouwing bovendien zo sterk verbreed dat een vrouw haar armen niet gewoon loodrecht omlaag kan laten hangen. Dat heeft ernstige gevolgen, vrouwen der handen staan verkeerd. Vandaar de meisjeschooi. En toch. Toch doe je langer met een vrouw. Gemiddeld gaat een man zeven jaar eerder stuk dan zo'n overbeladen vrouw. Mannen lijden meer dan vrouwen aan debiliteit, spierdystrofie, bloedersiekte, astma, bruseloze, darmkanker, jicht, hepatitis, tuberculose, tuleremie, hartkwalen en natuurlijk zweetvoeten. Zelfs als ze dood zijn heb je minder aan een man. Dat was al bekend in de oudheid toen Plutarch schreef dat mensen die lijken moeten verbranden, er op elke tien mannen één vrouwenlijk bijdoen om de verbranding te bevorderen, aangezien het vlees van een vrouw veel vetter is dan dat van een man en brandt als een fakkel. Kortom, mannen deugen niet. Maar juist daarom hebben mannen, voor wie er oog voor heeft, iets aandoenlijks, zoals ze door hun hormonen blindelings voortgedreven, met krachtsvertonen en stoere praat hun mannelijkheid menen te bewijzen. Alsof het de de de daarom gaat Ik zit constant in een tweestrijd Die waar mijn adem het verlamt Ik ben de godvergeten tel kwijt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 Hand. Ik, dans Ik dans mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht. Dit is De Late Avond. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen.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 Ja, zingen kan hij natuurlijk helemaal niet, Lee Marvin. Wandering Star uit de western... Paint Your Wagon, eigenlijk een komedie eigenlijk, een western comedy. Erg leuk om te zien. Het is wel een zit, twee uurtjes, maar wel leuk. Je zou hem eens moeten bekijken, denk ik. Streamen, ja, streamen lijkt me een goed plan. Dan heb je een leuke avond. Verder hoorde je Mo en Raccoon samen in dans, mijn ogen dicht romantisch... Over een paar minuten gaan we praten over een gala-concert. Uh, dat gaat plaatsvinden op de SS Rotterdam. Waar gaat het over? Wat kun je meemaken? Je hoort het na Bad English en Time Stood Still. We praten over een galaconcert op de SS Rotterdam. En dat doe ik met Martien Uitenbosch. Martin, welkom. Goedendag. Ja, SS Rotterdam, dat is toch niet een concertzaal eigenlijk, hè? Nee, maar op dat prachtige iconische schip van ja. de Holland-Amerika-lijn... dat al al hele lange tijd in de haven aangemeerd is... heb je prachtige concertruimtes. Oh, toch wel? Ja. ja. En daar gaan jullie concert geven. Heeft dat toch speciale dingen dat je zegt... nou, dat is wel een speciale plek, dat uh, akoestiek is beter... of op een andere manier... Dat nee, dat het, het gezellig... is een toevallige samenloop van omstandigheden. Okay. Petra Weijers, de directeur en dirigent uh, van het uh, Voci kantoor Koorschool koor schoolkoor, mm -hmm. nodigt zeer regelmatig Engelse uh, componisten en zangers uit uh, naar Delft, die daar workshop komen geven, die meewerken aan het organiseren van een even song. En een tijdje geleden had ze zo ook een groep Engelsen, Engelse zangers onder leiding van Oliver Tarney. En ze hadden een samenspraak en gingen als uitje even naar de SS Rotterdam. Okay. En het Treffende was, er was een van de koorleden die had iets met die scheepvaart en die zei nou dat zou eigenlijk een prachtige plek wezen om samen een concertje te geven. Ja, ja. Zo Kunnen zo... we dat nog eventjes organiseren? Nou. Ja. Dat lukte dus... toen niet. Nee. Dus hebben ze gezegd, nou, dat moeten we dan even in het vat doen. En daar willen we op terugkomen. Het... En dat gaat nu gebeuren. Ja, Engels koor uit uh, Engeland dus? Ja, het is een uh, Engels koor Jubilee Choir uit Engeland. Uit Odiham in Hampshire. Uh, onder leiding van uh, Oliver Tarney. Die komen met uh, 4, 5, 26 mensen over Zo. naar Nederland. Die logeren op het schip. Okay. En die uh, willen dan samen met het uh, koorschoolkoor uh, Voci Cantanti een uitvoering geven. Focci Cantanti heeft 26 leden, dus dat wordt een redelijk massaal geheel. Massaal, ja. En daar is prachtig bij een uh, strijkkwartet van Moza. En... Uh, als pianiste Lauretta Bloemer, dat is een uh, bekende uh, pianiste. We hebben daar een aantal jaren uh, hebben wij gehad dat zij het koorschoolkoor ook begeleiden. Okay. Maar ze is zelf concertpianiste, geeft links en rechts concertopleiding in Londen en in Wenen. En op gerenommeerde op de... pianiste. Dus. Een gerenommeerde pianist, heerlijk ja. om het te horen. Op de Rotterdam. Kun je mensen kaarten bestellen? Moet je, hoe ja, gaat mensen dat? kunnen uh, kaarten bestellen. Er zijn flyers uitgegeven. En uh, na het concert, dat uh, van uh, half vijf tot pakweg half zes, kwart voor zes tegen zessen duurt... ...kunnen mensen in het restaurant op de SS Rotterdam gewoon eten... Mm -hmm. Uh, en je kunt daar heerlijk dineren. Uh, ja. Normaal gesproken kun je er ook op bezoek. En als je dat uh, bestelt, die uh, kaart, dan uh, kun je er zo terecht. Kan je dat erbij bestellen? Uh, dan of, uh, of dat kan je gewoon zelf Bijtje vanzelf gewoon in het restaurant. Uh, is er ook een, een website te vinden waar dat allemaal op is? Koorschool Delft misschien? Het staat op Koorschool Delft. Staat dat ja. Uitgebreid, uitgebreid verhaal, allemaal. En, ja. uh, met QR-code om je aan te melden. Dat is een eenvoudige. Uh, Oplossing. Ja, dan kan dat allemaal gebeuren. En op zaterdag 7 maart. 7 maart. ja Zaterdagmiddag om half vijf, 7 maart. ja Kijk even op die genoemde website, dan kom je het allemaal tegen. En als je er naartoe wil, bestel kaarten. En dan kun je er in ieder geval terecht in Rotterdam. Ja, met een overigens heel gevarieerd programma. Er zit ja. zelfs, zitten zelfs zeeliederen tussen. Van, uh, nou. Uit de opera Daido en Eneas. Uh, Zigeunenliederen van Braams... All Things Bright and Beautiful van Rutter en Bach en Mozart. Het is ja. een heel gevarieerd programma. Een Ontzettend aantrekkelijk leuk. programma om daar, en zeker met Zeemansliederen... om dat op een schip te horen, dat is natuurlijk helemaal ja. het einde. Hè? Zeer passend. Zeer passend, ja, ja. inderdaad. Dankjewel, uh, Martin Uitenbos, voor dit gesprek. En heel veel plezier ook tijdens het zingen voor jullie. Want je zingt zelf mee, hè? Ik zing zelf mee. Enthousiast, want het is een heerlijk koor. En het leuke is misschien nog om even te vermelden. Dat dit vindt dan plaats net precies in het jaar. Dat de koorschool tien jaar bestaat. Nou. En als mensen naar de website gaan naar koorschool Delft. Dan vinden ze daar ook programma's van voor deze zomer. 4 juli bijvoorbeeld. Dan is er een speciale uh, jubileumdag met allerlei workshops. En Schotse dansen en dergelijke. Erg leuk. We kunnen vast meer horen van de koortschooldelst in dat jubileumjaar. Zeker. Nogmaals dank. Tot middernacht, de late avond. Een van de mooie hits van Nateret. Love Hearts uit 1976. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. De show zit erop. Het is even niet anders. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. bij de Rome Met prachtige muziek. En mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot sluit van de show Emilia. En Big Big World. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht. Wel trusten prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je zoals altijd een hele goede wacht. Hou ons vooral to Not a big, big thing.